Door negens met het NOS-journaal. Bij twee ongelukken op de A2 en de A15 zijn twee doden gevallen. Vanochtend vroeg vloog een automobilist op knooppunt Deil op de verbindingsweg van de A15 naar de A2 uit de bocht. Er reed een helling af en botste tegen een boom. De bestuurder van 33 uit Nieuwegein kwam daarbij om het leven. Een passagier raakte gewond. Bij IJsden in Zuid-Limburg kwam even na middernacht een automobilist om het leven en raakte een inzittende gewond. De bestuurder reed op de A2 op een oprit naar een benzinestation en raakte van de weg, botste daar tegen een ander voertuig en een boom. Vijf schilderijen die volgens nieuwe richtlijnen door nazi's zijn geroofd van Joodse eigenaren worden verwijderd uit een Zwitsers museum. Het gaat onder meer om het schilderij De Oude Toren van Vincent van Gogh. De stichting die de kunstwerken beheert zegt dat voor de werken uit de collectie... in het Kunsthaus Zürich oplossingen worden gezocht... met de nazaten van de voormalige Joodse eigenaren. Binnen de justitiële dienst die gevangenen vervoert... heerst een angstcultuur en komt corruptie voor. Dat schrijft de Telegraaf, die medewerkers sprak en cijfers opvroeg. Sommige medewerkers van de dienst vervoer en ondersteuning... hebben zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Eén medewerker blijkt hebben meegedaan aan een gewapende woningoverval... Volgens de krant bestaat bij justitie de angst dat medewerkers gedetineerden helpen te ontsnappen. Dat zou al een keer zijn gebeurd. In Zuid-Afrika is Ramaphosa herkozen voor een tweede termijn. Dat gebeurde enkele uren nadat zijn partij, het ANC, coalitieakkoord had gesloten met een voormalig politieke tegenstander. Twee weken geleden verloor het ANC na 30 jaar de absolute meerderheid. Nu gaat die partij samenwerken met de Democratische Alliantie. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het wordt in de loop van de ochtend wel droger. Vanmiddag breekt ook af en toe de zon door. staat een stevige wind en het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond weer meer buien, mogelijk met onweer. En ook morgen is het wisselvallig en hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ja, Goedemorgen Antwoord hier vanuit de Hotel uh, Hoogland. Nee, nee, niet vanuit de studio. Ja, vanuit de studio. En uh, ja, welkom in het uur van uh, Toeberg Leeft. Ja, niet ja. bijzonder. Het is uh, deze week helaas geen uitzending van Goedemorgen Antwoord, Maar volgende week, dat wordt er wel weer gezegd... dan uh, is er een continue uitzending vanaf het circuit. Volgende week is de historische Grand Prix. Mm. Okay. Daar kunnen we straks ook nog wel wat over vertellen in ieder geval. En uh, nou ja, we gaan gewoon nog heel even door. Zeker, dacht ik wel een goed idee. Goedemorgen, Zandvoort! Zeker derde uur opening met Cici Peniston. En het heet We Got Our Own Thing. Hier is de opening van het derde gedeelte van het radioprogramma. Ja, Toenbroek leeft. Fijn is de toeslap op aanstand. We kijken even de wereld in. Echt nog steeds niet uitgeslapen. is die gasten komen natuurlijk nooit wakker. Ja, zeker, sommigen zijn wel vis en fruitig. Het is mooi zonnig hier in Zandvoort. Er komt deze kant op. Maar we kijken ook naar de Zandvoortse berichten. Je hebt nog aan de uitslag van... Ja, dat van de verkiezingen van het Europees Parlement. Ja. En nou, het dat, dat... is afgelopen maand natuurlijk pas... Uh... Uitgekomen, want ja. uh, andere landen in Europa moesten ook nog maar... Zandvoort was natuurlijk vrijdag al klaar. Ja. Ik had het dus genoeg om mee te mogen helpen in Corvo Sporthal... waar wij met een aantal uh, tellers nog alles even nageteld hebben... en ja. gekeken hebben welke niet stemmen er de wel de niet beginnen, goed waren. Niet over de wijn beginnen, niet over de flessen die blegen gedronken. Nee, even, er, er de... was geen alcohol mee gemoeid. Er moesten nee? helemaal fris blijven. Maar het was dus uh, de uitslag. Was de PVV was de grootste, met 1864 stemmen... En toen de VVD met 1101. En toen kwam GroenLinks, PvdA met 956. Zo. En daarna maakte de andere partij toch wel een beetje een val. Mm. Want we hadden slechts 224 BBB-stemmers en, en uh, NSC 246. Maar we zijn, dat komt door de herten vast. Partij voor de dieren, die staat toch op... de uh, 310. Zeg, uh, ja, maar die had toch de zesde plaats. Maar echt 864 stemmers hier bij PvdA. Ja. Dat is echt bizar. Ja. Het is een behoorlijke verschuiving ten opzichte van de vorige Europese verkiezingen. Die waren dus in 2019. En toen was dat opkomstpercentage procent en nu was het 48,9%. Dus het is toch wel een stuk hoger geworden. Ja, nou, Ik snap het ook wel, de PVV is echt goed bezig natuurlijk momenteel. Ze hebben al weer drie van die kanshebbers voor een ministerpost hebben ze, hebben ze achter zich gelaten. Ze zijn nu bezig met de vierde. Die moet het echt gaan worden. Marion Faber, geloof ik. Ja, nou, die bedoel. heeft ook allerlei uitspraken gedaan. En Dylan Zielkes, maar was daar niet zo heel erg blij mee. En die wilde ook nog een nee. beetje de boel opsturen. Dus dat gaat er waarschijnlijk ook niet worden. Maar nog, nog even over hè? hè? Want uh, hmm. uh, in 2019 had je dus uh, dat de VVD toen 1297 stemmen had. Gevolgd toen voor Forum voor Democratie. Ook al veel. Van 1144. En toen PvdA. Maar uh, nu, uh, ik, ik zie die PVV die... Uh, Staat er wel als hoogste vorm van democratie. Die zie ik dus gewoon er helemaal niet in staan. Nee. Dus die zijn echt uh, ernstig gaan gekelderd. Ja. Maar ja, hij moet ze toch weer eens op zijn hoofd laten staan met een paar punten zien. Doet het wonderen. Ja, nou ja, ik zag, uh, ik zag laatst zag ik wel van hem ook een, een stukje tekst van hem wat hij. Uh, in de Kamer bezig was om te vertellen hoe erg het was met uh, dat wij, wij uh, Oekraïne steunden en zo. Oh, en ja. toen is hij ook uh, zijn mond gesnoerd. Hij had een uur tijd ingeboekt. Je moet dus tijd in boeken. Toen bleef er een uh, pauze over. Ja, nou ja hij, is hij gewoon, uh, een film. Kijken. Hij krijgt er op z'n donder ook: van ja, waarom uh, heb je zoveel tijd genomen voor deze stelling? Ik had vroeger had... nog wel eens een contact met iemand. En die was daar toch redelijk van gecharmeerd van de PvP. Ja, of die uh, voor de voor de Democratie. En die zegt van ja, als je op zijn website kijkt, dan krijg je filmpjes volgens dus je denkt van ja, maar dat klopt ook helemaal niet, de wereld. En het klopt, klopt ook, wat vaak hij doet: hij filmt iets en haalt het uit zijn context en plaatst het in een nieuwe context. En dan is het heel anders. En dan is het ook heel anders. Ja. Dan tap je, trap je erbij ook nog een beetje in. Nou goed, hij is op ja. een of andere manier wel met zijn politieke meningen heel veel geld aan het verdienen. Dus hij is heel creatief, Thierry uh, Baudet. Ja, ik heb trouwens dus, nou een nummer klaar staan, want dat hadden we afgesproken. Want uh, François Hardy is overleden. overleden. Ja, maar 80 ja, is, jaar. Ja, 80 geworden. jaar. Dus het is uh, de. Toch gewoon een hele tijd en juist al. Oh, oh, een... Alleen maar hippe muziek, de dit, de dit de is Hippe muziek. Laat me horen dan. Oh. Ja. ja. Ja. Ik ben er klaar voor. Ja, je kent het wel. Het is ook veel gebruik bij reclames en zo. Oké. Okay. Nou, brandt op. Zo zoek een pretext. Dat is een uur. Dat valt toch een reflex. Amalam kan. Ja, ik kan me niet meer te zeggen, comment te dire adieu. Le cœur de silex, weet de ton feu. Ton cœur de pyrex, résiste ton feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, aussi peu. C'est pour moi une expression vaudrait mieux Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur exposer mes yeux, derrière un clinex je serai mieux. Comment te dire Dieu Comment te dire Dieu Mise à l'index Nos nuits blanches Nos matins gris-bleus Mais pour moi une ex Une vaudrait mieux ça, tu sais nous, Sans là. aucun prétexte Je ne veux Devant toi de ce Rex mes yeux Derrière un Kleenex Je saurais Comment te dire adieu Oh je je kent Boers. Hé. Al die tijd is het een beetje gewoon dit. Wat is dit eigenlijk? Hoe zegt je gedag? Volgens mij is het iets van 1968 of zo. 1968. Nou, ik krijg nou. meteen een bepaald gevoelens. Ella, je adieu bent nou wat heerlijke muziek hier bij Doeperkleven. En Leven. de Fiefankorp. En We lopen tot en met uh, Elfries. Hier ja. nog tegen u aan. De oude nelen vandaag in de Telegraaf. Nog te lezen op de bou boulevard in Scheveningen. Werd ondanks slimme afvalbakken geïnstalleerd. En praat het prullenbak om namelijk... Uh, de mensen te motiveren om wat erin te gooien. Hier, Dat is geïnspireerd door ja, ook Van de Efteling. Uh, van de Efteling. Ja. Goed, de stem die ze hiervoor hadden gevraagd... was Jacques Brel. Ach. En uh, Jacques Brel uh, ah. die vond het wel een leuke actie. ik wilde dat prima, joh. maar nu blijkt dus dat de helft van die uh, prullenbakken niet goed werkt. Uh, dus de stem hapert of is gewoon helemaal niet te horen. Dus uh, Jacques Brel had al op internet al gezegd... op X had hij al gezegd... ik word hier gewoon de mond gesnoerd. Het is onacceptabel... En uh, nou goed, uh, ze proberen het allemaal aantrekkelijk te maken... om uh, het vuil in die prullenbak te gooien. Oh. Maar ja, ik zie nog steeds heel vaak... dat wat jongere mensen het gewoon achterloos laten slingeren. Ja. Uh, ze zitten bij de prijs in, denken ze altijd. Maar dat is niet zo. Nee. Maar goed. Wat, okay, uh, ja, ik, uh, toch een opmerkelijk bericht gaat over de kernreactoren in Nederland. Oh. Nou, we hebben er een aantal, of tenminste, we hebben één actieve. Dat is de kerncentrale in Borselen. En dan heb je er nog twee onderzoeksreactoren. In eentje in Delft en eentje in Petten. Maar wat blijkt... Deze week is in het nieuws gekomen uh, dat de financiering van het, uh, de nieuwe uh, reactor in Petten is mede te danken aan het schrappen van de vergoeding van botversterkers vitamine D uit het basispakket. Te oh, oké. Okay. Dus ja, wat eigenlijk op neerkomt, is dat het uh, omdat de vergoeding voor de vitamine D. ...levert 129 miljoen euro per jaar op. En dat gaan ze gebruiken voor de aanbouw van een nieuwe kernreactor. Oh, wat, wat Dus apart? we gaan er ietsje weghalen. En dat ja. weghalen gaan we ergens anders weer... Uh, ja, logisch. ik bedoel, met z'n allen hebben we nog hele sterke benen. Vandaar dat we ook, nou ook ja. een feestje op die elektrische fietsenplaats nemen. Nou, nou ja, klopt. En nu hele ook, sterke benen hebben we. Ja, klopt. En dat is ook het gevaar van, accepteren we meer gebroken benen? Nou, het zou niet zo'n vaart lopen natuurlijk... Maar, maar ja, ik ben denk ik wel De ouder in de... Maar vitamine D kan je toch gewoon kopen bij de eters of het kaart valt? Doe niet zo moeilijk, toch? Koop het zelf. Bedenk zelf ook doe even dat na. Ook. Ik heb ook uh, heel veel pilletjes, maar ja. die ik slik op mijn leeftijd. <laughs> dus vitamine D, vitamine B, C, D, uh, allerlei ja. dingen. En doe even wat, uh, voordat je bent een wat extra kniebuiging. Want ja, die, die peddlingbike, en ook natuurlijk de vetbike waar je plaats neemt als ouder... Ja. Dat is natuurlijk op maar ja, als je die pilletjes de, hebt, dan valt er nog wel eens eentje. En dan moet je op je knieën zoeken en zo. Kijk, dus dat, dat, dan kijk. heb je die extra beweging. Heb je ja, gewoon Daar al. doe je het gewoon Waar oh, Dat is fijn overgeven. Ja, Burning Flames uh, van de Keizer Chiefs. En natuurlijk, er hoort dit bij. Brand! Zeker, brand! Uh, Burning Flames en de Keizer Chiefs. Ook een voetbalclub uit Zuid-Afrika. Natuurlijk, met daar hebben ze zich naar nou vernoemd. En ze maken al heel veel jaartjes Ze maken, uh, muziek, uh, deze band. En soms is het wel heel erg poppy, En soms is het gewoon even wat steviger. Dit was echt uh, lekker, heel ja. Het is uh, zaterdagmorgen. Het is kwart over tien. hier in Toebak Ik had nog een stukje geschiedenis laten staan... Uh, uit 1667, Jean-Baptiste Dennis voerde de eerste bloedtransfusie uit ja. bij de mens. Ja, dat was hij. Ik heb een tijdje zitten lezen, het is wel maar Ze zijn al heel vroeg daarmee begonnen. Uh, zelfs was er ook nog een Brit in 1818, uh, Brit James Bundle. En die had bedacht: van nou, een bloedtransfusie tussen een mens en een lam. Een dier dus zou helpen tegen krankzinnigheid. Nou, waarschijnlijk had hij het zelf gedaan. Want uh, dat is natuurlijk niet helemaal niet slim om dat te doen. Met hem. Nee, dus de, Uiteindelijk is ze ooit, ooit begonnen in 1492. Dat was de paus. Die was uh, ziek. En toen dachten ze, ah, we moeten uh, bloedtransfusies doen. Toen hebben ze drie jonge gasten gevraagd om dat te doen. Die zijn alle drie doodgebloed, lege bloed zeg maar. En de paus heeft het ook niet overleefd. Dus, oh. uh, er is wel flink geëxperimenteerd met dat bloed. Die vloeist er voor jou, kan niet bij mij of kan niet bij, bij iemand anders. Ja. En uiteindelijk, nou ja, goed, dat is ja, allemaal uh, wat bloedgroep groep heb je. Ja, als je dat wel pas hebt, later. Kan je afgevallen. overal in of zo? Met ja. bloed, als je O hebt? Ja, ja dat zou kunnen ja. Dus dan uh, willen ze je bloed ook wel graag hebben. En uh, ik wil zeker ook mensen oproepen om hun bloed bij de bloedbank te doneren en te kijken of je een match bent... voor mensen die eventueel een stamceldonatie willen. Ik, ik ken mensen in mijn omgeving, die hebben er dus één gehad. Maar vaak kan het al niet eens, maar dan heb je het al geprobeerd. Ja? Ja, vind ik dan. Maar ook als je iemand kan helpen. Want ik heb een neefje en die is dan nu 15 of zo. Maar die was echt als heel jong kindje. Die is dus helemaal gestript. en Alles wordt doodgemaakt en dan krijg je stamcellen. En het is zo belangrijk dat je de sanguine of zo heet dat. Ja. ja. En dan kan je dus uh, ga eens kijken daarop en uh, kijk eens of je misschien uh, bij kan vragen. Geschikt ben. Ja. Vraag niet wat het land voor jou kan doen, maar doe wat. Jij ja. kunt doen voor het land. Ik ben medemens. Ik, ik, ik ben nog niet aan, even van toe. Ik zit even. Nou, Je ik zit ben, even in een negatieve dip? Ja, ik zit een uh. dip. Ik oh, ik oh God, oh God. Uh. Nou, wel, wel goed, goed om aan te haken. Want er is deze week, uh, twee dagen geleden, is een 98-jarige man. Die heeft in Amerika zijn uh, leven uh, gedoneerd. Oh, dat kon nog? Nou ja. Zo'n zo oude. Wil nou, jij, jij Zo'n oude. Nou, ik weet niet of ik zo oud word. Nee, maar wil jij een oude lever? Nou ja, nou, ja als is dat het de discriminatie dit weer. Als het doet. <laughs> als je, nou, ik heb wel al gehoord, mijn, uh, ja. als ik dan ook daarmee 98 word. Maar er was dus wel onlangs, was er toch een, een transplantatie van een varkensnier of ja. hartnier? Ja, was top. het een nier? Nee, ik dacht een hartvolk. Een, een hart of zo. Een en dat is heel even goed gegaan, maar helaas is het nee. daarna niet... Uh, oh. Nee, is is uiteindelijk oh. niet goed oh. afgelopen. Is alleen, uh, niet gelukt. Zo. Maar ja, ik, uh, ik heb een donorcodiceel en ik sta gewoon. Ja? Voor mij mogen ze alles gebruiken. Maar ja. Ja, het wordt alleen maar ouder, hè? Ja, het sloop het er maar uit. Ja, ik, het heb hele, hè? ik heb niks. Nee, als jij niks gedaan hebt, dan, nee. dan, dan pakken ze alles van je. Ja. Dan pakken ze je huid. Oh, nee, je, dat, je dat had, je had je niet moeten zeggen. Want nu gaat hij er een stokje voor steken. Nee, hoor, dat is heel goed. Je huid, je hoornvlies, je hart. Twee le ja, maar je ziet, je ziet nu twijfelen. dat Nou, ga ik een stokje voor steken. Je kan ik tien ga. mensen redden, hè? Of zo? Ja, je kan er echt wat mee doen met het lichaam. Jullie hebben twee longen, je ja, twee maar... ogen, twee uh, nieren. Twee bolletjes. Al die huid. Al die je lever kan in stukjes uh, verdeeld worden. Wij geven vandaag geen nier weg. Oh, dat nee, was jammer. Ja, dat ja, uh, was, was een hele leuke uh, ja, ja, ja. quiz. Het. Wie Doe. krijgt de nier? Precies. Ze om over well, na te denken. is wonderful. Zeker, want het kan nog groeg recht worden gezet. Nou, painful world. Zeker. Even tijd voor een klassieker op de radio. Ik hoorde net, hé, hey, die wil ook allemaal leuke muziek draaien. Nou, kijk hier, een klassieke bizar in! Het einde van hun carrière, want ze hebben uh, muziek gemaakt op uh, 1669. 16, nee, 1996. Daarna werd het een beetje stil rond deze bizarre ink. En dat waren leuke tijden. Dus ik, oh, lang geleden dat ik een leuk plaatje heb gehoord, zeg: Oh, hier moet ik even op dansen. En het is gewoon bizarre ink. Bizarre ja. ink? Ja. Oh. Ja, dat is echt heel leuk. Ja, dat is het erg met mij. Ik, ik muziek herken ik. ik, ik zing mee, ik dans mee. Ja. En ik weet gewoon helemaal niet hoe meer, meer hoe ze heten. Nou, dat dus, uh, oh. ben ik vergeten. We zullen er niks over zeggen. Het ah! wordt raar. Ja, ik ben een beetje raar. En hey, okay. jongens, langs de Nederlandse snelwegen liggen vele oude kantoren. Nou ja, die ja. uit de gratis ja. zijn geraakt bij bedrijven. En de huidige woningnood loont het om die panden toch te gaan verbouwen tot wooncomplexen. Nou, oh. zulke snelweglocaties kunnen 60.000 woningen gerealiseerd worden. Oh, dus zou is... ik zeggen, ben je van je probleem af. Ja, doe dat maar... dan. Maar doet het dan wat mee? Nou, er wordt gesuggereerd dat het geen ideale woningbouwlocaties zijn. Nou, in? Begrijp ik ook wel is aan de snelweg. Nee. Ja. Maar wat is, waarvoor is het niet illegaal? Of illegaal? Nee. Waarvoor is niet ideaal? Nou ja, uh, wil jij graag aan de snelweg wonen? Uh, ja, en nood... daarnaast, we moeten allemaal gemaakt worden. Ja, maar dat is allemaal wat te doen. Je hebt van die douchehokken. die heb ik ook eerder gehad in een appartementje. Hebben ze gewoon een douchehokker ingeplaatst? Ja. Ja. In een wasbakje zo te doen. Ik bedoel, dat is het maar. Ja, langs de snelweg, ja. daar kies je dan voor? Net ja. zoals je bij Schiphol gaat wonen, dan kies je voor. Nee, zover gaat het niet. Maar uiteindelijk. Uh, ik ja. denk altijd, van, als ik het zie, denk ik van, oh, zou ik zou het niet willen wonen. Maar de mensen die daarin wonen, die zijn misschien wel hartstikke blij dat ze een woning hebben. Jo, ik zie het aan mijn, uh, aan mijn zoon. Die komt vanochtend om vijf uur komt thuis. Ja. Nee, die is echt. Die is van. Dus vrijdagochtend zeven uur is hij bezig. Dus die slaapt wel hoor. Met wat? Gewoon die gaat liggen en die is weg. Oh, serieus? Die is afgepeigerd gewoon. Ja. Dus die jeugd, zet de jeugd daarin jongen. Die gaan naar feesten, die drinkt heel veel. Die gaan helemaal gaan knock-out naar zo'n snelweg. Die horen helemaal niks. En dan zul je oordop in. En misschien is het ook een tijdelijke oplossing hè. Dat kan ook zijn. Ja, maar dat ja. is weer tijdelijke woningen. Wat gaat er dan mee gebeuren? Ja, nu staan ze allemaal leeg. Ja. Ik weet nog, het KPMG-gebouw Ja, ja nee, ja, is dat. Dat ja. heeft jarenlang leeggestaan op het KPMG. Wat was het? 500 meter verderop. Een Klopt. groter gebouw voor dezelfde prijs Klopt. kon huren. Klopt. en het Echt belachelijk. Baan, ja, en het pand telt nu honderden woningen met prijzen tot 2 miljoen euro. Kijk. Kijk. Nou kunnen we één keer geld verdienen. En die constructie hebben nou, ze geloof ik aangepakt. Vier de gemeente kon je dat regelen. En er was ook subsidie voor, voor dat soort uh, bouwprojecten. Dat je denkt, hoe ja. is het mogelijk dat ze dat hebben, ooit hebben gedaan? Ja. Nou ja, goed. Ja, ik heb nog wel een bericht. Want, uh, we hebben natuurlijk, uh, corona is gelukkig klaar. Maar oh, ja? de vanwege corona uitgestelde belastingschulden. Wacht, ho, ho, ho. Ja. Dit, is, dit is niet waar. we hebben nee, geen corona, maar We, we, we, we de hebben problemen. veel oversterft. Of ja. hebben we dat wel, dat weet ik niet. Ja. Maar de vanwege corona uitgestelde belastingschulden, die blijft dus toch wel als een donkere wolk boven een deel van het bedrijfsleven hangen. Hè? En het kabinet heeft nog benadrukt: van, er is geen algehele kwijtschelding van schulden. Dus uh, kom in actie. En dat schijnt dus wel, het was 19,6 miljard. Zo. Waarvan die schuld is inmiddels al 10 miljard afgelost. Dus dat is wel heel goed. Ja. Het pijldatum 29 april. Maar er zitten dus nog ruim 150.000 ondernemers in die aflossingsregeling. En, uh, en die hebben dus dan 9,6 miljard openstaan. En het is dan ook wel zo dat sommige mensen denken: van nou, misschien zwijn ik uh, wel een beetje, weet je wel. Maar als je, als je dus niets onderneemt. Nee. Kijk, als je nu gewoon zelf naar de fiscus gaat... van ja, kan, kan je het versoepelen? Kan ik misschien langer aflossen of wat dan ook? En uh, of weer je een betaalpauze van zes maanden? Nou, dan zijn ze nog wel uh, geneigd om te helpen. Maar als je helemaal niets doet... dan gaat uh, de Belastingdienst dus uh, beginnen... om echt uh, te zorgen dat die mensen gaan viert gewoon. Ja, dat snap ik. Ja, ik ja. heb al eens mensen gehoord die een kopen, hadden in die tijd... een nieuwe bus gekocht. Want het kon allemaal, er was anders... Ja, dat is allemaal leuk. Geld moet wel ooit eens weer betaald worden, joh. Je krijgt het nu, maar later is het... Uh, Echt een probleem. probleempje. Ja, ja, los in ieder geval wat af, weet je ja, wel. Zeker. Alles maar 50 euro per maand. Zeker, tientje. 10 Tien euro per ja, maand. Ja, wel ja. Dan loopt het langzaam. Start een krautpunt actietje. Gum, Ambrose en Kelly Smit hebben een nieuwe single uit. Wie? Nou, luister maar even. Dude. Hij heeft al heel wat muziek afgeleverd. Een beetje de underground gebleven. En nu hebben ze samen met Ambrose Kelly Smith een plaat uit de date. Dude. Ja, fijne muziek hier op de zaterdagmorgen. Het is dus half elf in de Goeiemorgen Zandvoort. Nieuwe presentatie. En ja, weet ook niet het zit. We hebben gewoon niet doorgeplukt. We hebben gewoon zeg maar de, de zender gewoon uitgezet naar Hotel Hoogland. Of naar ja. uh, Rubble Race Café. We hebben gewoon uitgezet die straalzender. Dus dan zitten wij er gewoon overheen. Goed, uh, nog wat Zandvoortse berichten die zijn blijven liggen. Zeker, we kijken even, onder andere een verhaal over 80 jaar geleden verongelukte drie Engelse bommenwerpers. Wat een mooi verhaal is dat, wat te lezen was, dat gebeurde op 17 juni 1944. Jo, en, 80 uh, jaar in, geleden was over tacht, twee ja, dagen. precies 80 jaar geleden. Zand uh, was ook een uh, onderdeel van de Atlantikwal. En uh, nou, een groot gedeelte van Zandvoort is toen ook echt helemaal afgebroken gewoon. Het was echt een vesting geworden, want ja... Ze zouden natuurlijk allemaal via zee deze kant op komen, dachten de Duitsers. En ze hadden op 6 juni al een invasie gehad natuurlijk in Frankrijk. Toen dachten ze, wat de fuck, gaat hier ook wat gebeuren. En ze hadden hier dan ook een, een, een radarsysteem. En toen zagen ze dat er heel veel vliegtuigen vertrokken. En dat waren wel 321 vlog uh, uh, vertrokken naar Duitsland. Om daar uh, fabrieken te bombarderen. Want daar werden allerlei dingen gemaakt voor de, ja, de oorlogsindustrie. En toen uiteindelijk kwamen ze terugvliegen over, nou ja, over Zandvoort heen, over de kust. En uiteindelijk hebben ze dus drie van die vliegtuigen neergeschoten. En die zijn neergekomen. En uh, nou goed, uiteindelijk hebben ze ook nog gekeken. heel het verhaal erover wie daarin zaten. En dat ze uiteindelijk uh, 21 bemanningsleden daarbij om het leven zijn gekomen. En uiteindelijk zijn in die weken daarna allerlei mensen aangespoeld nog. En in totaal zijn er uh, in Zandvoort 15 vliegtuigen naar beneden gekomen. In die vier, vijf jaar zeg maar. De telling zijn er 84 mensen daarbij om het leven gekomen. Jeetje. En er is natuurlijk in de Waterleiding Duinengebied. is daar mm -hmm. ook een monument Klopt. nog neergezet. Dus het is ja. er wel een bijzonder verhaal ja. over. Goed, wat ja. Dan meer? Ja, even wat ander nieuws. Wat vrolijke nieuws. Volgend weekend, 21, 22 en 23 juni. is het weekend van de historische droomauto's. uit de Formule 1 klasse. Nou, dat hebben ze onder meer op zaterdag. Uh, is er op circuit Zandvoort het toneel. En daarnaast kun je hoeveelheid klassieke auto's bewonderen. Nou, Stantvoort is uh, ja, toch wel eigenlijk de Grand Prix-stad uh, van, uh, van Nederland Deur, hier, uh, hierin. Gewoon, ja. ja, toch? Je ja, moet maar even kijken op de site. Dat is historicgrandprix.nl. En dan uh, kan je je tickets kopen. Ja, voor Ik die heb bij mijn collega toevallig gisteren erop geattendeerd. En, uh, want die wilde eigenlijk vorige week naar de DTM. En, maar toen zag je dit. Nou, helemaal leuk. Maar ik, ik was wel op zoek naar komt nou nog die rondrit door het dorp. En dat kon ik dus op de site niet uh, vinden. Oh, en als we dat vinden kijken. moeten we het even op onze uh, Facebookpagina gaan delen. Ja. Maar uh, het, het, is, uh, het leuke is namelijk dat toen de allereerste keer was. Dat was op 31 augustus 2013. Dat is voor ons een speciale datum. Want toen heb ik dus uh, mijn vriend leren kennen daar. Die nooit naar Zandvoort ging. En oh. ik zou er helemaal niet zijn. Oh, okay. oh. Toch hebben we elkaar doen, uh, oh. voor het eerst een kus gegeven. Oh. Jawel. jawel. En daarnaast, uh, je ziet wat er van komt. En nu afgelopen woensdag waren wij... Uh, we gingen voorheen woensdag altijd naar de theater. Maar nu woensdag uh, zijn we naar het zomeravondconcert geweest... in de Protestantse kerk. En het was dus een vijfmans uh, formatie. Ja? En uh, de coverband Rooftop. En uh, het was echt heel erg leuk. Want die deed allemaal covermuziek uh, van de Beatles. Okay. Maar ook echt dat je denkt van... Wauw, ze hebben ook echt alle, alle geluidjes, alle dingetjes hmm. en zo... hebben ze erbij gedaan... Het was een flink gevolle zaal en het was een open schaalcollectie. En voor de rest was, je kreeg gewoon koffie en thee en een koekje gewoon in de pauze. En dat was allemaal gratis. En nou, de mensen zijn volgens mij heel gul geweest. Gewoon omdat ze zo, zo geweldig goed waren. En het leuke is wel dat de toetsen is, dat is dan eigenlijk de... Je hebt dan bij ons een, een, een koor die iedere vrijdagavond daar in de zijzaal bezig is. En die geven dan over vier weken dan een concert daar weer, als zomeravondconcert. En Arjen heet hij. En uh, hij, hij is toetsenist. En hij is geweldig. En al die instrumenten, mondharmonica en uh, van alles. Ja, echt uh, de moeite waard. Even een fragment. Oh nee, niet. Ja. Dat waren het echt. Nou, ik had ook ergens ook dat ik dacht, well, je hebt dan twee van die deurtjes daarachter in de kerk. Achter uh, de spreekstoel. Uh, yeah. En ik denk, straks gaat die deur open En dan komt natuurlijk Paul McCartney eruit. Maar hij kwam niet. Uh, we waren niet. nog even spannend. Maar toch helaas. Niet? Ik, zit met ik ga zitten ik heb mijn ogen dicht. en Het is net of... Ja, ja net nou even zeker. Even. Want het ja. waren erg goed. Ja, gaaf. Paul McCartney, 82 jaar uit. En uh, Ringo 84 jaar. En maken we nog steeds muziek. Wat er met je aan te horen is. Heel bijzonder. Oké, okay, je uit België vandaan. wel. de groepsnaam zegt niet anders. Portland. Good Girl, geef het toepaklijk in de zaterdagmorgen. Goedemorgen. Hey, Daar komen ze hier vandaan. Leuk plaatje van uh, Departure, zo heet de nieuwe idee. Althans, alweer de oud-chadé. mij meestal weer van een half jaar oud, dus misschien wel een jaar. Good Girls is de laatste single. Vandaag in de Telegraaf een leuk stuk te lezen over de echte oranje supporter. Nee, dat is hij nooit geweest. Met deze gast. Die is, dat is wel een grappig verhaal. Ik moet even kijken opzij. Dennis Barens, Die ging samen met de celletje Maat. Gingen ze in 1988 ging eens naar Duitsland. En ze hadden van tevoren bedacht... Misschien is het leuk als ze wat vlaggen, wat oranje t-shirts, wat, wat merchandise gaan uh, inslaan. Dus die hadden echt een vrachtwagen vol met merchandise meegenomen. En ze gingen daar naartoe. En op het uh, plein daar uh, hadden ze gewoon een stalletje neergezet met wat uh, merchandise. En uiteindelijk liep dat zo goed dat echt duizenden guldens werden binnengesleept. Gewoon. Ze hadden uiteindelijk zoveel geld op zak dat ze dachten, waar moeten we het later? Echt in elk borstzakje zat wel geld. En uiteindelijk hebben ze dat echt uh, een paar dagen volgehouden. Want er was gewoon plaats om heel veel Nederlanders daar naartoe te krijgen. En in die stadions te plaats te nemen. Dus zij hebben met die twee maten van hem. Hebben ze langs die hele tribune daar oranje gekleurd met hun spullen. En ze hebben uiteindelijk, wat hadden ze verteld, vier ton mee naar huis gesleept. In de auto. Zomaar. En ze zou denken, hoe komen ze de grens over? Nou, ze kwamen bij de grens. En toen moesten ze de paspoort afgeven. En toen zei de ene van... Het paspoort, hij gaat naar binnen, paspoort, rij snel door met die wagen. Straks gaan ze in de auto kijken. Nou, toen moest die gast in uh, het kantoortje nog wel praten als brugman. Want ze moesten toch wel een beetje uitleggen wat er allemaal gebeurd was. Toen hebben ze wel een boete betaald, maar niet erg erg hoog. Dus uiteindelijk hebben ze hier een hele goede slag geslagen... Later is de merchandising heel anders aangepakt. Maar wij, zij waren een van de eersten die het zo groot aanpakte en daar heel veel geld mee verdiend hebben. Dus dat is wel grappig om te lezen in de Telegraaf. Goed, wat nog meer? Ja, in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam... worden Chinese bewakingscamera's weggehaald. Oh? Ja. Oh? ja het stadsbestuur maakt zich zorgen, ernstige zorgen... over spionage en mensenrechten schending... Naar verwachting zullen alle camera's van Chinese makelij binnen de vijf jaar worden vervangen. Nou, Dan kan je dus denken aan uh, bijvoorbeeld uh, bewakingscamera's. Of camera's die worden ingezet tijdens verkeerscontroles. Nou, de Amsterdamse gemeenteraadsleden hebben een motie gestemd om de burgemeester aan te zetten om de camera's uh, weg te halen. Ze zijn bezorgd over het doorsturen onder meer uh, van en naar de fabrikant of naar de Chinese overheid. Ja, dat snap ik. <laughs> ja, het is, uh, in het Zandvoortse Museum is, uh, heeft Volker Bloemen heeft, uh, lezingen gegeven over de NSB in Zandvoort. Oh, derde keer tweede keer? Nou, nou dit wordt dus gewoon de derde keer. Want de lezing van uh, 9 juni was ook al volgeboekt. Ja. En daarom is zelfs besloten om een derde lezing te doen op 30 juni. En dat is de allerlaatste dag van de tentoonstelling Bunkers. Het verborgen verleden van Zandvoort. Als je wil gaan kijken, moet je nog even gaan. Hey, het het, het is nu, volgende stap zou leuk zijn, of interessant zijn... om al die mensen die daar geweest zijn, om die te gaan interviewen. Waarom wil je dit allemaal weten van de NSB? Ja. Heb je zelf familie gehad die in de NSB zat dat je nooit begrepen hebt, maar dat je het nu wel begrijpt? Echt, Je moet die mensen gaan interviewen die daar hebben ja. gezeten. Maar het leuke is, dat er, er is een soort reactieboek geweest. En uh, daar staan dus allemaal verhalen in van de mensen. En uh, ook, ook een Duitser hier. Ik vind het toll. Ik denk, man kan niet. Nou ja, ik kan niet geschreven, ik weet niet. Maar van allerlei mensen ook. Van aangrijpend en uh, uh, bijzonder tentoonstelling. En ook uh, heb u naast de lief. Kusje aan de wereld. En uh, we hebben elkaar nodig. En uh, allemaal van dat soort ah ja. teksten. Er is er dus. Uh, hebben om... Zijn ze wel bij dezelfde lezing geweest, Of niet? Van de NSB? Nou, dit is gewoon ook je voor je de, de, de, de bunkers ook zelf. We oh, okay, dus zijn niet allemaal naar de lezing geweest. Maar die okay. burger is gewoon nog. Het is nog twee weken. Ja. Dus ga nog even kijken. als je. Nou ja, het is altijd goed om je naast de liefde te hebben. sowieso. Maar ik bedoel, ik zou verwachten dat er nog interessante teksten worden gepend. Ja, daar ja, nou, denk het, het tot haast wel. betreft de NSB wel, of de bunkers, hoor. maar dat niet. Ik denk het haast wel. Maar ja, ja ik zou eens moeten gaan. En, uh, het is natuurlijk bijzonder. En het is sowieso, als je een museumjaarkaart hebt... kan je sowieso daar naar binnen. Dus, uh, ja. dus uh, daar zijn ze ook heel blij mee. Uh, Laten we het hem eens scannen. en... Uh, ja, de moeite waard. Zeker. Nou, sowieso het hoofdstuk met Mussert is al sowieso interessant. Die gast ook gewoon getrouwen met zijn tante. Het is echt heel bizar gewoon dat hij uh, ziek is geworden. Dat zijn tante hem heel lang heeft verzorgd En toen is er een soort uh, uh, uh, relatie ontstaan. Zijn moeder was er niet helemaal blij mee geloof Maar goed, het is uiteindelijk wel uitgevoerd dat huwelijk. Goed. Geconsumeerd, Be wat bedoel je? Jazeker ook. Oh, zeker weet. Goed, wat hebben we hier? De nieuwe single van het album van Lenny Ja, De man met de gitaar en die strakke buik. Jezus, doe die brillen af man! Ik zit eronder, dat wil ik weten. Strakke buik en brillen ze zien. Dat heb je nou een luie oog? Dat is het verhaal hè. Love is my religion. Electric blue light. Patrick Blue is van uh, Lenny Kravitz. Love is my religion. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben een humanist. Even. Het geloof is pff, want gewoon naast de liefde. is erg belangrijk. Hij is vandaag. Ja, zijn geweest. Maar overleed al in 2002. Hij was 64. Wieland Jennings. En Wieland. Ja, dat klopt. Onze Nederlandse Wieland heeft dit genoemd. Wieland ah, Jennings. Wow. En uh, hij was natuurlijk bekend van uh, onder andere dit. Hè. Dit maakte niet. Hi, man. Maar het grappige is, mocht je nog niet helemaal in de country-in-western uh, wijs wezen... dat je denkt, daar weet ik helemaal niks van. Je hebt hem misschien ook wel eens gehoord hier. Dit heeft hij ook geschreven. Weet je nog welke Take serie dit is? Dux of Hazard. Oh, of hazard. oh ja, daar kijk ik altijd uit. De vrijdagavond. Well, this is hazard We Gewoon nog twee. Daarna dan. Willem, Jennings is dus uh, overleden, toen was hij nog maar 64 jaar oud. Echt wel een triest verhaal, uiteindelijk op achtjarige leeftijd gaat uh, hij gitaar. Hij raakt uiteindelijk bevriend met Buddy Hully, die ook nog wat voor hem heeft gemaakt. Het maf is dat hij al heel vroeg ontsnapt is aan de dood. Want hij zou eigenlijk bij Buddy Hully, Richie Valance, in het vliegtuig stappen. Maar uiteindelijk Richardson was toen erg grieperig... <coughs> Ja, ik ken die mensen. En die, die, die voelde zich echt niet lekker. En toen had hij zoiets. Nou oké, okay, flip het cloynt. En uiteindelijk uh, mocht dus Richardson aan boord. En daar had er wel had een beetje de pest over in. En er werd over en weer werd er nog dingen geroepen zoals... Uh, I hope your bus frees up. Oftewel, ik hoop dat je in de, in de bus vastvries. Uh, uh, Want het echte was destijds echt erbarmelijk slecht gewoon in die tijd. En die andere zei... I hope your damn plane crashes... Dat zei Jennings. Oh. Dus, en daar heeft hij nog heel veel jaren last van gehad dat hij dat ooit gezegd heeft. Als... Ik denk dat hij het veroorzaakt heeft. Dat, dat hij het veroorzaakt heeft. Oh, oh, Jennings, dat ja. is wel grappig. Dat is wel afgrijzelijk. Hij zou vandaag jaren zijn geweest. Oh ja. <grijg> het is uh, dit weekend echt een heel sportief weekend. Want uh, er wordt gezwommen en in de zee en gefietst en gerend op het circuit... door de deelnemers aan de Dutch Triathlon Series. Deze Grand Prix in Zandvoort, zoals noemt ze het, de DTS Grand Prix Zandvoort... is de snelste triathlon van Nederland. Dus dat is wel pittig, want uh, er is ook best wel een beetje windje... en een flinke branding, denk ik. Maar ja, heb je zelf trouwens altijd al op een rondje op het circuit willen fietsen? Dit kan morgen, hè, om 16 juni. Want uh, voordat de twee races van 8 en 4 uur geregen worden... mag iedereen uit standwoord en omgeving het evenement openen... in de Formation Lab. Dat is een bewonersronde, gratis. Je mag met alles meedoen wat je maar in huis hebt. De maar... lab. De lab, ja. ja. Je mag bijvoorbeeld een bakfietsen uh, of een skelter of een tandem... zolang het maar met fietsen te maken heeft. En je kan hier opstellen voor de Formation Lab vanaf 9 uur 45. Dus en om 10 uur gaan ze van start. En er is dus meer informatie te vinden op cyclingzandvoort.nl. Oh, er gaat er eentje. Oh, en yes. daarnaast kan je dus eigenlijk om het sportieve weekend af te maken... kun je morgen ook nog gratis kennis maken met beach oh. Er worden dus wedstrijden op topniveau gespeeld. En je kunt het zelf proberen tijdens een van de gratis clinics... En meer informatie vind je dus op de website van de Koninklijke Nederlandse LTB. De, de, ik weet niet wat dat betekent. Tennisbond. Landelijke tennisbond, denk ik. Heel fijn. En uh, vanwege, uh, ja, vanwege al die al, evenementen. Ik, ik hoor weer welke zuchten, van nou, nou maar op. Ja, we zeggen, het duurt heel lang Extra dit. Extra verkeersdrukte op en rond het boulevard en het circuitgebied. Wat was de eerste bericht nou? Over de Cycling Zandvoort. Oké, okay, ja, precies, ja, die had hadden... er ja, oh, ja. Kijk even op de gaat Facebookpagina van ZFM Zandvoort. Ja, zeker. De fatbikes uh, zijn niet welkom, uh. want dat kan echt niet natuurlijk. Hè. Ik vind wel altijd als je op zo'n fatbike zit, vind ik altijd wel irritant dat je gewoon nog moet sturen, dat ze daar geen app voor gemaakt hebben. Nou, dat gaat komen. Ja, je ah, dus ook wel. Uh... je gewoon een app hebt op je fatbike. dat je gewoon sturen. dat, dat zelfbestuurbare ja, dat je gewoon eigenlijk lekker ja. je mail kan beantwoorden. Want dat wordt echt pas ja. tijd voor. Pas nog meer Goed, Tijd voor dan. muziek hier, best stil, oud plaatje. Shut off the lights. Doe licht maar uit. Net aangekomen. I, I'm lost in my head again. Time traveling, running out, running our way. With darkness, my only friend. Don't wanna do this all again. You pull me back down to earth. Close off, your hands are on, hands are on me. Grace landing onto your bed. There you are. In my head there's a beat, it's the beat that you make when you move. In your body you prove that it can't escape this guy on my heart in your hands and your hands on my chest in my chest is the breath is the breath that you take away and you said Shut out the lights you don't even dance hey oh oh and you said No going quietly into the night This room is our universe You are my gravity tonight No talk of the future now Dark thoughts, you're shaking them, taking them out This rhythm that we create sets me straight In my head there's a beat, it's a beat that you make when you're moving your body You prove that I can't escape I can't escape Got my heart in your hands, and your hands on my chest. In my chest, there's a breath, it's the breath that you take away. And you said, Shut up the lights, we don't leave them just. Hey, oh, oh, you said. The no oh, je hebt me nooit, nooit, nooit, nooit, nooit, nooit, nooit, nooit, uh, ik weet niet. Ik zou daar tegenwoordig een beetje mee uitkijken. Oh. Heb je uh, overeenkomst bij je? Ja, ik bedoel, <laughs> eerst tekenen, hier tekenen. Hier een formulierje, vul eerst het in. Tekenen. een kruis bij het kruisje Mag je tekenen. Wat, wat verwacht je precies van deze avond? Ja, dat is natuurlijk allemaal. Het heeft natuurlijk allemaal ja, met dit te maken. En mag ik mijn hand, <laughs> hand op je billen leggen? Sorry, mag ik mijn hand op je billen leggen of niet? Nee, nee, dat mag niet. Blijf er even vanaf. Ik heb zo'n zin in het pleidooi. Ja. En ik richt mij. Op de rechter. Nou, doe dat maar. Richt je daar oh, maar even op. Oh, oh, oh. Dan is dat anders dan altijd richt op die vrouw? Die denkt de kans op te maken. Nee, gast. Ja. Dat echt een belletje moeten gaan bellen gaan uh, ringen. Pff, hoe heet dat ook weer? Maar goed, nou, maak ja. ik Vandaag als je toch nog op zoek bent naar een, uh, een date. Ja. Dat, het is eigenlijk meer iets voor mensen in uh, Japan. In Tokio. Het traditionele huwelijk krijgt steeds minder uh, vorm. En ook komen er steeds minder kinderen. En nu wil de regering daar toch iets anders voor bedenken. Ze hebben daar een dating-app voor bedacht. En die dating-app moet goed ingevuld worden. De dating-app heet... Ze kijken of... Tokyo Futuri... Futari Story. Wacht even, oh. moet ik even uh, opzoeken? Ja? Nee. Jij wil nog wel even een... Uh, een nee, wat date met een... Een relatie ja, opdoen. Maar goed, je moet zelf aangeven wat je leuk vindt. Je moet echt aantonen dat je uh, vrijgezel bent okay. en je moet ook Dan aantonen aan? hoeveel geld je verdient. Oh. dat er ook een beetje op dat punt. Ja, maar ze zetten Gelijk. altijd een nulletje extra. Maar je pot, hoe, je, hoe kan je weet, nou, nou, zou ik doen? Hoe krijg je nou dat je even vrijgezel bent? Nou, het moet, heel veel dingen moeten ingevuld worden. En dit is om ook goed elkaar af te stemmen. Eh, het is wel Japan, dus het kan best zijn dat ze ook al die informatie... ...voor andere dingen gaan gebruiken. En onderaan staat naar waarheid ondertekend. Ja. ja. En als je dat niet hebt gedaan, krijg je geen date. Ben je de nee. Nee. Nee. Jongens, nou. een quizje. Nou, Hij al. staat bekend om zijn hoge stem en een grote baard. Uh, het, uh, is dat die ene van We Got Him? <laughs> Die Karim? Ja, die uh, van de Twin Towers. Oh, we hey, staat er wel laden? Had die, had laden. Nee. Had ja, die een nee. hoge stem? Ja. Dat, dat weet ik ah. niet. Ah ja! Toen de laatste kreet die je maakte was heel hoog. ja. Oh, was je nee, geraakt. Nee, dus wat vandaag, is 1946, is het de geboortedag van uh, Demis Roussos. Oh, die! Ah. Ja, oh, Demis Laan we opzoeken? My Friend the Wind? Ja, in, uh, <laughs> als in uh, 1956 de Suez-crisis uitbreekt, moet het gezin, uh, het Griekse gezin uh, Roussos... Uh, Wordt noodgedwongen terug naar uh, Griekenland uh, gestuurd. Nou, ja, daar is eigenlijk zijn carrière begonnen. Oké, okay, je zit er nou, uh, een beetje grapjes te maken over Demus Roussos? Dat zou geen je landenkeuze kunnen zijn, maar je draait net wel iets van die Johnny Holiday. Nee, uh, ik snap hem. <laughs> ik heb Forever and Ever. Daar ging ik als kind helemaal op aan. Ja, oké. Okay. Prachtig. Ja, oké. Okay. Ja, Heeft hij iets flotters? Uh, net, net als Barry White. Dat is natuurlijk ook zo'n plaats. Traveling. You want to leave? Take your things, forget all about me. Tell me why you failed to realize that you might not ever get another try. Girl, think about it before you leave. Body's not You can play that game you're playing yeah. Play that game, Play that game, Bobby Brown. En ja, het is wel een actrice verhaal van Bobby Brown. Ze met wie in Houston al. En daar kon hij echt helemaal niks aan doen. Nee, hij had niks te maken met drugs en zo allemaal. Nee. Uiteindelijk heeft hij zelf ook nog een vrouw gehad, die heette ook Bobby. Oh? Ja, Bobby nee, en Bobby dochter. Brown. Zijn dochter heette ook Bobby. Ja, klopt. Oh, zijn dochter heette heet Bobby. Bobby, die is ook overleden. Die is ook overleden, een drugsdochter. Dus de ook, dochter he? van Whitney. En leeft ja. hij zelf nog? Ja, hij leeft Hij leeft, zelf hij leeft nog? nog. zeker. hij is ja. nog steeds op de hoek van de straat. Maar hij is dan nee, erfge hij erfgenaam niet. van die Bobby, maar zij, Bobby, is het erfgenaam van Whitney. Dus nou heb hij een heleboel geld. Ja. Oh, oh jeetje, daar had ik niet over nagedacht. Maar, nou goed. maar goed, op zelf, uh, ja, het is een triest verhaal dat, dat je zoveel ja. alleen om je heen. Dat vind ik ook. Hebt. Ja, dat vind ik ja. wel echt triest dat je, een Jezus, gast, dat, je. had je dit even beter kunnen regelen? Nee, gewoon ja, al. Dat. Maar ja, goed, toen weet ja. ik niet was het, was het ook niet waarschijnlijk de persoon die zo sterk in de schoenen stond. Nee. Die is eigenlijk op te jonge leeftijd had allemaal begonnen met de muziekwereld. Ja. ja, dat ja. ja, wil ik wel zeggen sterke benen die wilde kunnen dragen. Ach, die ken ik nog niet. Nee, hè? die ja, zijn we met elkaar. eindigen we ook ja. Ja, met een cirkel. is er rond. Mensen die het bij ja, echt. ik heb natuurlijk maar één stukje tekst altijd. Ik heb ernaar zitten luisteren. Hoe langer het duurde, hoe relaxter ik werd. Ja, nou, dat is goed om te weten. Nou, ik zou ja. zeggen, mooi weekend spreek ik elkaar volgende week. Nieuw alvast ja. ik. hoi. Tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.